Wouter Wal met het NWS-journaal. De democraten in het Amerikaanse huis van afgevaardigden... moeten de volledige ongecensureerde versie krijgen... van het muller rapport over Russische inmenging bij de verkiezingen in 2016. Dat heeft een federale rechter bepaald... De Democraten willen informatie uit het rapport gebruiken voor hun poging om Trump af te zetten. Het Witte Huis wilde de geheimgehouden delen niet vrijgeven, maar volgens de rechter zou het publieke vertrouwen in een afzettingsprocedure eronder lijden als niet alle informatie beschikbaar was. De provincie Brabant is de boeren die afgelopen dag het provinciehuis blokkeren, beperkt tegemoet gekomen. Alleen boeren met plannen voor milieuvriendelijke stallen krijgen een uitstel om aan de stikstof eisen te voldoen, hebben de staten besloten. Voor vanochtend staat een nieuwe actie gepland. Boeren willen zendtijd opeisen in het tv-programma van Harry Mens dat in Noordwijk wordt opgenomen. Een Joods gezin in Hof in Noord-Holland... is eerder deze week s'nachts opgeschrikt door een zware vuurwerkbom in huis. Volgens de moeder van het gezin zijn er de afgelopen jaren... meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo werd er een boomstam door het raam gegooid... en werden er hakenkruizen in de sneeuw getekend. De politie onderzoekt de zaak. VN-secretaris-generaal Guterres roept regeringsleiders wereldwijd op beter te luisteren naar demonstranten in hun land. Hij constateert dat er op veel plekken in de wereld op dit moment felle protesten zijn, bijvoorbeeld in Irak, Chili en Hongkong. Hoewel de acties om verschillende redenen worden gevoerd, zijn er volgens Guterres ook overeenkomsten. Ze laten volgens de VN-chef zien dat het vertrouwen van de burger in de politiek afneemt. CUTERES roept leiders op met solidariteit en slim beleid... de ontevreden mensen tegemoet te komen. Het weer vannacht waait het stevig. Aan zee hard tot stormachtig. In het noordwesten valt er mogelijk ook wat regen. Overdag blijft het waaien. De zon komt er geregeld bij. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NWS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi.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 Met nu de nacht. Start your engine at the top.